10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De woningbrand in Hoofddorp, waarbij vanochtend vijf mensen omkwamen, is zeer waarschijnlijk door een van de gezinsleden gesticht. Dat heeft burgemeester Weterings van Haarlemmermeer bekendgemaakt op een persconferentie. In huis is een jerrycan gevonden en de deuren waren gebarricadeerd. Het Openbaar Ministerie had vanmiddag al gezegd dat er mogelijk sprake was van een misdrijf.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 De twee weggepeste mannen hadden het hof gevraagd de daders alsnog te vervolgen. Het hof vindt dat politie en justitie niet goed hebben nagegaan of er sprake was van strafbare feiten. Nu, een jaar later, heeft nieuw onderzoek volgens het hof geen zin meer. In een ziekenhuis in Rome is de Amerikaanse kunstenaar Cy Twombly overleden. De schilder, beeldhouwer en fotograaf woonden al jaren in Italië. Hij geldt als een belangrijke vertegenwoordiger van het abstract expressionisme. Zijn schilderijen vielen op door de calligrafische en graffiti-achtige stijl. Ze brachten miljoenen op bij veilingen. Vorig jaar mocht Twombly een plafond in het Louvre schilderen. Sai Twombly is 83 jaar geworden. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en vannacht in het hele land kans op een bui. Morgen opnieuw bewolkt en buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 spektakel op de muur de Bretagne in de vierde etappe. Niet de jarige Philippe Gilles Berger met de aan de haal, maar twee favorieten voor de eindzegen. Cadel Evans, Contador, Cadel Evans Contador, Het is dus Cadell Evans die wint! Evans wint dus de vierde etappe en dat heeft hij vooral te danken aan één man. Today my hero is Marcus Bougard. He took me right from the very back, right to the front and dropped me off right where I needed to be. And... Robert Geesink verliest op het laatste stuk toch nog wat tijd. De muur van Bretagne ligt hem niet zo. Oh, een ding. En dan is er nog Johnny Hogerland. Hij is dit keer de Nederlander in de kopgroep en pakt een punt in het bergklassement. Hij gaat dan ook voor de pontjes-trui. Ja, eigenlijk wel. Het uh, bergklassement is het mooiste wat er is, vind ik, uh, op de hele trui na. Dus. En dat is dan. Goedenavond en welkom bij de avondetappe. Met alles over de vierde etappe in de Tour de France. Die ging van Laurent naar 100, over 172,5 kilometer naar Mur de Bretagne. Het was een mooi spel vandaag op die muur. Sprinters en klassementen zijn dus bij elkaar. En de jarige Philippe Gilbert die wel eventjes zou gaan winnen. Maar de pijl komt te kort. Alberto Contador viel aan. Daar was hij opeens. Maar ook dat was niet genoeg. Op de steep bleef Cadel Evans de toerwinnaar van vorig jaar net voor. Evans had niet in de gaten dat het verschil zo klein was. So they tell me it was so close I was Calm start considering the conditions and the course, and so on. And then in the final, it was uh, you know, really small roads, quite dangerous, and yeah, really, really nervous. And I had to change bikes at about I don't know what happened, but I had to change bikes about 15 kilometers to go. And today, my hero is Marcus Bogart, he took me right from the very back, right to the front, and dropped me off right where I needed to be. And you know, I just finished off the job there in the last few kilometers. It was George and all the other guys who really who won this stage today. Everyone was talking about Philippe Gilbert, Philippe Gilbert for this one, but you showed. You were stronger than him. I can't believe I could lead out into a headwind and beat Gilbert. That's quite a nice surprise. But you know, my job here is actually to do classification, and you know, but this I'll take very gladly if I can have the stage win today. Ja, Evans in de finale was het gevaarlijk onru en onrustig, zegt hij. Op 15 kilometer van de zeep kreeg hij materiaalpleeg en moest hij van fiets wisselen. Marcus Boergaard is de held van de dag voor Cadel Evans, want hij bracht hem terug naar de kop van het peloton. En hij kan eigenlijk nog steeds niet geloven... dat hij Philippe Gilbert, de gedoodverfde winnaar van vandaag, heeft verslagen. Robert gees in Dang, Hij verloor op het laatste stuk toch nog wat op de grote mannen. Kom als zeventiende over de streep op acht seconden van winnaar Evans. Nou was de aankomst op die muur ook niet helemaal zijn ding. Oh, pokkending. Uh, ja, ik denk uh, om te beginnen super afgezet. Uh, goed proef, proefploegenwerk, denk ik. Uh, de Bouken zat er op laatst ook goed bij nog. Die heeft eventjes nog... Uh,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 uh, ja, moet het me doen en ik uh, denk dat uh, mijn terrein toch meer de iets langere bergen zijn, of langere klimmen zijn, zoals ik al zei. Dus ja, dat was het. Is dit, was dit iets waar je van tevoren schrik van had? Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk, uh, zoals nu, eigenlijk een eerste echte krachtmeting. Dus uh, natuurlijk altijd een belangrijk moment waar je weer extra zenuwachtig voor bent waarschijnlijk. Maar uh, ja, dus daarom, daarom een, een, een, een linkerdag en... Uh, ja, daar dus heb, heb je altijd wel even iets extra spanning voor inderdaad. Het weer, wat voor invloed had dat uh, op jou bijvoorbeeld vandaag? Het was ineens een kletsnat. Ja, nou ja, voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Uh, maar ja, ik, aan het begin uh, eventjes had ik koers om weg te komen. En daarna eigenlijk uh, zie je dat die kopgroep dan heel rustig gaat rijden. En uh, ik, uh, ik heb dat een hekel en dat soort dagen, want het is dus, uh, de hele dag wandelen en... Uh, ja, daar word, je ook niet echt, uh, tenminste word ik nooit echt beter van. Maar uh, dat is geen excuus. Uh, dat is voor iedereen hetzelfde. Dus uh, het was uh, ja, even een omslag. En ik hoop. de komende dagen met kom je meevalt. Goed, je verliest een aantal seconden. Conclusie na deze dag? Ik verlies een aantal seconden. En uh, ja, we moeten nog even. Dat zei Robert Gezing tegen Han Kok. En uh, die sprak ook nog met Bauke Mollema. De rabo die Gezing in een uitstekende positie wist te brengen op de klim. Ja, Bauke, vertel jij eens jouw verhaal van deze muur van Bretagne. Uh, ja, lastige klim. Kort maar, uh, kort maar krachtig. Was echt, uh, ja, vooral die aanloop. één hele lange rechte weg. Dat, is, ja, dat betekent gewoon stress. En, uh, en dat het moeilijk is om, uh, om echt van voren te blijven. En, ja, het ging op en af. Het was hele zwaar zware, zware uh, de laatste 100 kilometer. En, ja, ik, onderaan kon ik mooi opschuiven. Dus zag ik zag mooi uh, samen bij Robert. Ik uh, ja, kon ik hem een ja, klein beetje... dat hij niet op kop zat. En toen uh, ja, ben je gewoon een beetje tempo blijven rijden, maar nog in ieder geval uit. Maar op een gegeven moment, ja, de demareerde contador en toen, uh, toen ontploft alles. Is dat van tevoren afgesproken hoe jullie dit zouden moeten doen? Want dat zag eruit hè, wordt, wordt eerst gebracht door, door Boom en daarna door jou. Is dat al van tevoren afgesproken? Ja, natuurlijk. Het, uh, ja, het was gewoon belangrijk dat Robert bij de eerste begon. En uh, ja, liefst ook bij de eerste, eerste binnen was natuurlijk. En uh, ja, dat ging denk ik heel goed. Uh, ik kon zelf op het allerlaatste moment in dat opschuiven dat ik, dat ik bij hem zat... en dat ik nog iets, uh, iets kon doen die laatste uh, twee kilometer. Hoe is het met jezelf? Hoe rijd je zelf? Nou, op zich lekker. Het gaat tot nu toe... Uh, ja, echt prima. De benen zijn goed. En uh, nu even pittig, <laughs> zo'n klimmetje. Maar uh, nee, ik voel me, voel me goed. Oh, dat is Bauke Mollema. Ja, het wordt zo langzamerhand traditie. Een Nederlander in de kopgroep. Na Liewe Westra en Nicky Terpstra was het vandaag de beurt aan Johnny Hogeland. Drenner van Valkansolei sprong na iets meer dan 10 kilometer weg met vier anderen. Vijf kilometer voor het einde werden ze teruggepakt. Hogeland had voor de start al zijn zinnen gezet op deze etappe. Ja, ja, ik wilde vandaag eigenlijk mee zitten. Ik wist ook gewoon hoe lastig het was. En, uh, ja, uh, ik denk dat ze in het peloton ook niet echt rustig hebben gereden. Ik moet het eens vragen aan die mannen, maar het was zoveel uh, redelijk smalle weg vergeleken met gisteren gisteren trein. Het was natuurlijk nat. Veel draaien en keer, dus ik denk dat je in het peloton ook niet echt heel erg op je gemak zit. wel hoe goed voelde jij Want je probeerde dus weg te komen op een gegeven moment... Uh, op het moment dat het peloton aardig dichtbij kwam. Ja, ik keek op de uur achterom, toen het nog een kilometer of tien was. En toen zag ik eigenlijk in de verte pas die roep, Ik dacht, ja, het is nog maar tien kilometer en... Ja, ze kunnen natuurlijk heel snel inlopen, maar op zich uh, stonden wij ook niet helemaal stil. Dus ik had wel iets van, nou, als ze even twijfel achterin... of als ze te weinig mannen hebben om op kop te rijden, dan zou het best eens kunnen. Maar toen, ja, vier keer met de Elver, uh, was een paar van die knikkers en toen kwamen ze heel snel terug. Je hebt dan uh, uh, punt gepakt voor het bergklassement. Uh, heb je daar ook een beetje meteen je ambities mee getoond in deze tour? Ja, het is een goed begin, zal ik maar zeggen. Maar dat is wel een beetje wat, jij, wat in jouw hoofd zit? Ja, eigenlijk wel. Uh, bergklassement is het mooiste wat er is, vind ik, uh, op de hele trui na. Dus. En dat overwin ik dan. Dus ja, het is alleen natuurlijk de puntentelling is een beetje veranderd. Dus feit heb je aan één punt natuurlijk helemaal niks. Eigenlijk heeft de Tour dat wel goed gedaan. Want er moet gewoon een echte klimmer winnen, het bergklassement. En niet iemand die uh, af en toe in ontsnapping punten sprokkelt. Maar ik denk dat ik in de langere klimmen ook uh, mee kan. Dus uh, ja. De klassementen. Thor Huushoft finiste heel knap met het eerste groepje op de muur... en start daardoor morgen opnieuw in het geel. Cadel Evans volgt in de bolletjestrui op 1 seconde. Robert Geesing staat 17e in het algemeen klassement... met 20 seconden achterstand. En Alberto Contador staat inmiddels 41e. Hij heeft 1 minuut 42 seconden achterstand... op de gele trui van Huushoft. De groene trui hangt op de schouders van Joaquin Rogas... en het klassement wordt opnieuw aangevoerd door Geraint Thomas. Stallone, far from over uit de jaren 80. Prachtig. De favoriet voor de eindzegen van de vierde etappe vandaag... was zonder enige discussie de jarige Philippe Gilbert. Maar hij werd het dus niet. Maar de ontketende Kadel Evans won op banddikte... gevolgd door Contador. Een van de ploegleiders van de Omega Pharma Lotto-ploeg is Michiel Elijs. En Steven Dalenboot sprak met hem direct na afloop van de vierde etappe. Ja, de eerste keer dat uh, iedereen zeker wist dat Gilbert ging winnen... was het raak. En uh, nu niet. Nee, hij blijkt toch, uh, toch een mens te zijn. Dus, uh, ja, er moest, moest ooit een keer een einde aan de race komen natuurlijk. En ik denk dat dat is vandaag gebeurd. Door, uh, hij is afgehouden door renners die blijkbaar sterker zijn. Dat, dat kan gelukkig ook gebeuren in de sport. Ja, heb je hem al gesproken nu, of niet? Nee, ik heb hem nog niet gesproken. Hij, heeft, uh, hij is de bus ingekomen en hij, zei, hij gaf wel gelijk de opmerking... Van, uh, dat Cadel Evans uh, echt enorm sterk was. En nu is hij uh, met uh, honderden persmensen aan het praten... dus ik ben er nog niet bij geweest. Hoe is het voor jou om nu zo uh, met de koers bezig te zijn? Ja, wel leuk. Ik, uh, ik, ik, ik mis het op zich helemaal niet. Um, en ik, ik vind het natuurlijk leuk dat ik in het, uh, in het circus een keertje mee mag, uh, mee mag draaien. En uh, ja, hoe, hoe klein de bijdrage ook is, het is altijd leuk om in een, uh, in een ploeg te zitten... Die, uh, nou ja, die sowieso al de eerste rit heeft gewonnen en alle trui heeft gedragen. Dus op zich kan de toer niet meer stuk en dat doet vandaag niks aan af. Nou, je zegt hoe klein de bijdrage ook is, wat bedoel je daarmee? Nou goed, ik rij voor en ik geef de belangrijke punten aan en zo. En uh, kijk, 99 van de 100 keer uh, gebeurt er niks op zo'n punt. Maar uh, het hoeft maar die ene keer te zijn dat het wel belangrijk is natuurlijk. Wat heb je vandaag aangegeven? Goh, de, vooral voor, uh, de windrichting. En uh, de smalle, smalle en slechte wegen uh, in, het, in de finale van de etappe. Ja, hoe de finale een beetje, een beetje liep heb ik, uh, heb ik gewoon doorgegeven. Dus... Uh, ja, dat, dat is mijn taak hier en dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Heb je, heb je ook nog een rol buiten de koers om, in de zin van s'avonds, in het hotel, uh, renners ondersteunen? Want jij bent natuurlijk wel iemand die daar nog heel dichtbij staat. Ja, ik probeer altijd wel zoveel mogelijk met de renners nog te praten na de koers. En uh, ze op de kamer te komen en ze vragen hoe het met ze gaat. En ja, voor de rest kan je ook niet zo heel erg veel meer doen natuurlijk. Ik bedoel, uh, de, de, de meeste, ja, het is toch een, uh, een speciaal ritme hier van, uh, van koers uh, masseren en slapen ik dus je hebt ook maar weinig tijd. En ik denk ook niet dat de renners... Tenminste, ik vond het ook niet fijn als er altijd iemand bij je op de kamer zat... op het moment dat je eindelijk eventjes kon rusten. Je, je, de, jouw ploeg heeft, heeft al een bewogen toer in positieve zin uh, uh, achter de rug. Tenminste, de eerste paar dagen. Mm -hmm. um, maar vandaag valt Van der Wallen uit. Wat is met, met hem aan de hand? Is dat nog steeds het gevolg van die uh, Valpartij op de eerste dag? Ja, hij is uh, gevallen de eerste dag. En... Um... Ja, bij zijn val heeft hij een beweging gemaakt waardoor er iets in zijn lies uh, is verrekt of, of misschien gescheurd. Dan moeten foto's dan nog uitwijzen. En uh, ja, die pijn werd eigenlijk alleen maar erger. Dus hij, vandaag kon hij uh, niet meer trappen en uh, is hij afgestapt. En hoe groot is dat gemis voor de ploeg? Vooral ook met het over op het klassement van de Broek? Ja, heel groot. Van der Wallen is, uh, is er natuurlijk een stille kracht in de ploeg. Die, uh, die en honderden kilometers op het vlak op komt rijdt, rijden, maar ook een kool kan overleven en dan nog uh, goed werk kan verrichten. Dus ik denk dat het uh, sowieso voor de, voor de vlakke ritten... maar ook voor de, voor de bergritten, voor Van der Broek, echt een aantelating is. Dus dan is de conclusie eigenlijk vandaag... dat, dat dit een uh, vrij slechte dag voor jullie ploeg is. Uh, nou ja, het, het afstappen van Van, de, uh, van, van de Wallen is, uh, is erger, denk ik... dan het verliezen van de koers. Ik denk, uh, je hebt, we hebben nog een hoop kansen natuurlijk in deze Tour. En het is, het is heel jammer dat, het, uh, dat we niet hebben gewonnen... Aan de andere kant, we hebben al zoveel koersen dit jaar gewonnen... en we kunnen nou niet gelijk spreken van een, van een hele slechte dag natuurlijk. Kun je toch eens proberen uit te leggen met Gilbert? Iedereen, wielerliefhebbers, wielerkenners, niet-kenners... iedereen zette zijn geld op hem, want ja, Gilbert die vertrok ergens dit jaar en die won. En hoe kan het dat, dat het dan nu ineens, ineens op een aankomst die hem toch zo zou moeten liggen niet lukt? Nou, misschien heeft het wel met het, met het weer te maken. Dat hij dat zich minder goed voelde door de regen of... Uh... God, misschien dat hij de drukte van de dagen in de gele trui of de dag in de gele trui. Ja, dat hij dat toch niet zo goed verteerd heeft. Um, ja, het kan eigenlijk van alles zijn. Het heeft gewoon een beetje ook met de vorm van de dag te maken. Maar het kan, ook, het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat vandaag komt en Evans wel sterker waren. En dat hij zich daar ook kapot heeft gereden. Ja, het is ook meteen een soort van geruststelling. Gilbert is ook gewoon een mens. Ja, ik denk dat dat ook voor de concurrentie wel fijn is om te weten. Ja. Ik twijfel er af en toe wel aan hoor. Ja, ik, uh, ik ook. Ik bedoel, uh, ja, als je zo'n specialiteit uh, zoals hij heeft uh, kan uitbuiten... dat uh, zet hem onderaan een klimmetje van twee kilometer aan af en, uh, en hij wint. Ja, dan... Uh, dan, dan hij is echt een, echt een groot kampioen dit jaar geworden. Maar ook grote kampioenen die verliezen een keer. Tot slot, wat voor indruk maakt Van de Broek tot nu toe op jou? Heel erg goed. Heel erg gefocust. Uh, vol zelfvertrouwen. Ook uh, mede door zijn overwinning in de Dauphiné. En ja, hij zit vandaag toch ook, uh, zit hij toch ook weer kort bij waar andere klassen uh, toch nog wat tijd verliezen. Dus uh, ja, hij maakt op mij echt een hele goede indruk. De Tourblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Wat vond jij nou het meest verrassend: dat Gilbert verloor of dat Evans won? Nou, ik, ik had ze allebei, uh, ja, Gilbert, om eerlijk te zijn, had ik op ingezet. Maar Evans had ik wel heel kort verwacht. Ja? Het is toch ook een specialiteit van hem. Dat, die die, die stond hij ook op de muur, uh, muur van Hoei. Dus uh, wat Gilbert uh, afgelopen jaar deed, dat deed hij het uh, jaar ervoor. Of twee jaar ervoor. Dus uh, nee, dat wisten we. Dat als een goede Evans, die kan dit ook. Ja, heb je genoten van dat, uh, dat laatste gedeelte van de koers vandaag? Uh, ja, ik zie hoe, uh, hoe goed dat, uh, dat Rabo met geesting bezig is. Boom die, uh, die hem op drie, goed drie kilometer uh, afzet. Uh, Molleman neemt even later over. En ik denk, ja, dat, zo zie ik het graag. Dus die gasten zijn echt uh, met één ding bezig, dat is mijn gissing. Ja. En uh, de rest, daar komt straks nog wel een keer. Maar, maar hij, ben komt ik wel op op, een hij komt wel op een paar seconden binnen. Hij mist die explosiviteit, hè? Ja, maar daar weten we van. hem. hij komt uh, langzaam op gang en uh, gelijk zo'n uh, zo pukkel op. Zoals hij dat ook noemt, uh, dat, is, uh, dat is niet aan hem besteed. Nee, maar kan dan dat dan lang... pro problemen brengen, denk je, ooit? Nee, hoor. Nee? nee, hoor. Nee. Nee, ja, hoe vaak komt dat voor, dat je uh, dit soort aankomsten... Dat nou, het zo, zo, he, zo, zo kort en hevig is. Nou, het is meer zo in het hoge bergte hè? als er dan iemand. Uh, uh, he, hij kan er natuurlijk heel lang mee, uh, met, de, met de allerbeste. Maar dan nog een, een, nog een verneinige versnelling van iemand, vindt hij altijd moeilijk om te volgen. Hè? Ja, maar op een, lang, op een lange rit wordt het toch anders. Dan komt er toch een taaije boven en dan versnellen die mannen toch niet meer zoals ze nu versnellen. Want er worden, uh, wij denken het is berg op en ze rijden met een binnenblad. Nee, die mannen rijden maar op het dus grote, grote blad van buiten. Dus dat is niet mis. Maar dat kunnen wij op televisie niet zien. Nee. En uh, ja, dan zeg ik toch een stijgingspresentatie van 10%. Nou, de, uh, onderaan komen ze met snelheid wel op. Maar ze stampen toch gewoon door. Ja. En dan valt het even stil. En, en ja, dat is dan voor hem misschien wel goed. Maar het, is, het zou beter zijn dat ze een gestaag tempo rijden. Alleen dat gebeurt niet. Want uh, je hebt aanvallers... Contador die moest, uh, hij, hij, hij moet toch iets proberen en dat doet hij op stijlse stuk. En dat was voor alle mannen eigenlijk uh, het, het slechtste scenario. Want dat, dan komen de, de echte klimmers weer boven drijven. Zoals Van den Broek en Evans, die, die zijn dan in het voordeel, want die kunnen dat juist beter. Henk, um, leg mij eens uit. Waarom sprong Gilbert achter Jurgen van den Broek aan? Omdat dat uh, uh, ja, zoveel zelfzekerheid van hem uitstraalt. En dat is ook niet zo raar als je zoveel wedstrijden achter elkaar gewonnen hebt. Dat is een unicum. En hij doet het op deze manier dus in de koersen ook. In alle koersen die hij wint met dit soort aankomsten. Dan uh, springt hij naar iemand toe. Hij kijkt ze een keer aan en hij gaat nog een keer eroverheen. Nu was het zijn eigen ploegmaat. Dat komt niet zo vaak voor. En dat zijn een fractie van secondes. En, en ja, hij is jarig. Hij, uh, hij had al geroepen, ik ga winnen. <laughs> ja, maar je legt jezelf dus heel veel op. Ja. En vergeet eigenlijk uh, ja, het tactisch spel, wat Evans niet vergaat. maar dat was, een, dat was een geweldig tactisch spel van Evans. Die, die, die denkt, ja, wat, wat, wat moet ik met Van den Broek? Uh, even wachten. Ik moet hier niet zitten. Ik wil uh, vanuit, vanuit een derde of vierde positie komen... En hij laat gewoon het gaatje. Ja, achteraf is het allemaal makkelijk om te zeggen... Ja, Gilbert had Van de broeken moeten laten rijden. Dat is ook zo. Alleen, ik kan me wel indenken... Een winnaar zoals hij en op deze manier ook moet winnen... en op dit soort aankomsten moet winnen... Ja, die, die heeft het gewoon zo in zijn kop zitten... en die denkt, ja, die benen zijn wel minder vandaag... Maar dat komt nog wel goed. Want ja. ze hebben allemaal slechte benen. Want dat is, dat is dat stukje wat, wat hij zo sterk in zijn hoofd heeft. Waar een ander gelijk aan begint te twijfelen. Dan denk je, oh, maar nu heb ik zulke, zulke verzuurde benen. Ja, uh, dit wordt niks vandaag. Dus, uh, ik ga er maar weer bij zitten. En, en dat is zo belangrijk in, uh, in, in, in een renner. En dat heeft hij als geen ander. En dan maak je waarschijnlijk ook zo eerder zo'n foutje. Ja. Maar wat is een foutje? Jongens, achteraf is het heel makkelijk. Uh, nou ja, goed, je ziet hem gaan. En je denkt, hé, hey, uh, wat doet die Gilbert nou? Maar dat maakt hem niet uit wie nee, het ook was. Hij gaat gewoon Maar dat is zijn manier. Kijk, alle, alle, alle wedstrijden maar na. Hij, hij heeft het liefst dat iemand uh, een gaatje slaat... dat hij er naartoe kan rijden... en dan nog een tweede versnelling kan plaatsen. Alleen vandaag kon hij die tweede versnelling niet plaatsen. En, en het moet even passen. Ja, en dan komt zo'n konter dan nog een keer met een tweede versnelling. Ja, dat zijn ja. dan... Ja. Wat vond je daarvan? Hij is er nog, hè? Ja, maar uh, pas op. Ik <laughs> ja. verwacht nog... Ik, ik, Volgens mij zit dit nog een beetje inrijden... En hij moet, en, en ik heb het al gezegd... maar dit, dit, dit is voor ons alleen maar goed. Want hij moet op die Evans nog steeds zo'n uh, 1 minuut verder maken. Dus dat is nogal een staaltje. En dat wordt dus leuk. Dus hij, ja, hij, hij zal links en rechts wat moeten pakken. En dan voor ons is dat heel leuk om, uh, om te zien. Weer een Nederlander in de kopgroep. Vandaag Junior Hogeland. Heb je ooit gedacht dat zijn kopgroep kon wegblijven? Nee, daar had ik geen vertrouwen in. Nee? Nee, ik, uh, ik zag al gelijk dat uh, Gilbert en Evans het heel snel eens waren. Dus uh, BMC en... Uh, Lotto of samen op kop, tempo rij, ja, dan weet je gewoon dat het uh, dit wordt te laat. Die gaan, dat gaat gewoon dicht rijden. Ja. Dat, dat, dat is ook hun kans om, uh, om in ieder geval voor een etappe... en de ander voor het klassement te gaan. En Evans die speelt om één seconde voor die trui te pakken. Niet dat hij hem zo nodig wil hebben, maar het is al wel leuk om hem een keer aan te trekken. Al verdedig je hem dan niet echt met uh, vol aloer. Uh, maar goed, je hebt hem een keer gehad. Net zoals hij nu wint, is hij ook doogelukkig. Uh, ja, en ik weet dat, dat, dat renners enorm motiveert en ook de ploeg motiveert... dat Evans vandaag wint. En hij toont al een paar dagen aan dat hij, uh, zolang hij de Tour bezig is... dat hij hele goede benen heeft. En uh, ja, Contador weet als geen ander dat dat zijn, uh, zijn ja. kwijtste uh, tegenstander wordt. Hij oh. moet eerst nog verder goed maken. Dat is dus een, uh, gewoon een gevaarlijke concurrent ook voor, uh, voor, voor Slek, uh, Een beetje ja. de dark horse uh, van de drie. Ja, maar pas op. En die Slek uh, heeft nog steeds niet de benen gevonden... Die heeft nog niet de binnen die hij nee. moet hebben om, uh, om de Tour te gaan winnen. Dat zagen we ook van de ploeg het uit, hè? Ja, dat hebben we niet, maar ook al? Ook, ook, al, ook, al voor de, ook al voor de Tour... die jongen heeft, uh, die heeft nog lang niet het niveau uh, van wat hij uh, eigenlijk zou kunnen. Ja, misschien komt dat toch. Ik wil nog even iets voor, aan je voorleggen uh, als deskundige. Junior Hogeland vind ik wel mooi, hij spreekt zich uit... en zegt, ik wil gewoon eigenlijk die bolletjes daar winnen, maar kan hij dat? Uh, dat ligt eraan als hij zei nog eens een keer in de goede ontsnapping... En dan zit ik eigenlijk te kijken, nou, niet naar morgen... dan moet hij gewoon nog in zijn hok blijven. En herstellen van vandaag. Maar overmorgen, dan zou het maar zo kunnen... dat hij uh, uh, de ruimte krijgt. Er zijn er toch vier klemmetjes, of drie klemmetjes... waar hij uh, een puntje kan pakken. Of twee puntjes zelfs, de derde categorie en uh, een van vier. Dus ik kijk ook al een beetje naar voren. Uh -huh. Want zo heb ik dat geleerd toen ik fietser was. Um, en zo moet je ook uh, kijken... En heeft nu één puntje, dus hij kan er nog wat bij pakken. Maar dat hangt eh, ook van de concurrentie af. Maar als je geen begin maakt en je rijdt alleen maar voorop... en eh, ja, je denkt, nou ja, misschien hebben we geluk en we blijven voorop... en we kunnen nog voor een eerste plek rijden. Ja, die kans eh, werd hij in zijn achterhoofd weer zo gering. Dus ik pak nog wat ik pakken kan onderweg. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat is al een hele goede instelling... En ik zeg al, uh, overmorgen is het misschien weer aan hem... dat hij met een groep voorop kan zitten. En, uh, en dan kan hij nog punten pakken. Weet ja, die, die, die, die, het is nu heel anders als anders met de bergtrui. Dus uh, het is maar met puntjes. Met één puntje, met twee puntjes. Dus uh, dat, dat, dat telt niet zo snel op. En dat is ook in zijn voordeel. Dus ik, ik vind het een goede instelling. Morgen etappe dus uh, met, met een korrentje van de vierde. En we hebben een sprintje natuurlijk. En we gaan langs het water. Dat... Ik zou wel eens waaierijden kunnen worden. Ja, we gaan morgen gewoon weer voor, uh, voor een massasprint. Want die Kevin is, uh, die wil toch een etappe winnen. En er zijn er van dit jaar niet zoveel. Of hij moet ook nog over de bergen en in Parijs nog een keer pakken. Maar voor, uh, ik, ik, ik zie dat nog niet overmorgen. Dat schat ik al niet in voor een, uh, een uh, massasprint. De dag daarna wel weer. Uh, dus dan heb ik er eigenlijk nu nog twee voorlopig. Nou, dan, en dan worden het toch dunnetjes voor hem. Dus uh, die ploeg die zal toch nog een keer flink aan de bak gaan morgen. En Carmen, ja. die, als die slim zijn, dan doen ze het net zoals uh, gisteren. Dan uh, blijven ze wachten, wachten, wachten. En die ploeg een beetje opsuperen, zoals die Belgen dat noemen, van HTC. En dan weer profiteren dat het treintje van HTC weer een beetje hapert. Ja, dan kan verder dan weer, uh, weer goeie, hoge ogen gooien. We gaan het zien morgen. En we spreken ja. je morgenavond weer. Henk, dankjewel. Oké. Okay. Enkele ding was dat met zijn kijk. We verlaten de toer eventjes voor het voetbal. Dat doen we vaker in de afd en, uh, Want er gebeurt toch al wat natuurlijk. De Nederlandse ploegen zijn in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo ook Feyenoord. En uh, daar in Rotterdam hopen de supporters natuurlijk op betere tijden... na het rampseizoen waarin de ploeg als tiende eindigde. Maar het team van Mario Been lijkt er nou niet echt sterker op te worden. Luc Castaños, André Bahia, Giorgino Wijnaldum. Ze zijn er niet meer bij. En ook Leroy Ver wil eigenlijk weg uit Rotterdam. Ondertussen gaat trainer Been gewoon door met de voorbereiding onverstoord. Vanavond was dat in het Drentse Erika. De plaatselijke FC werd met 9-0 verslagen. En daarna sprak Marten Vriesema met Mario Been. Oké okay Mario, de voorbereiding weer begonnen. Uh, heb je het hoofd een beetje schoon kunnen krijgen na vorig jaar? Ja, ik heb een heerlijke lange vakantie gehad. En uh, dat geldt eigenlijk voor de hele ploeg. We hebben een niks aantal nieuwe jongens, wat jongens weg. En uh, ja, ik heb er weer 100% zin in dat we er dit jaar weer wat van gaan maken. Hebben de supporters er een beetje zin in? Want ja, het gemor is alweer begonnen, hè? Ja, het is onrustig rond de club en dat vind ik jammer. Want het zou zo lekker zijn als we eens een streep zetten onder het verleden... en uh, naar de toekomst kijken met zal Ik denk dat uh, daar de club op dit mee, uh, moment mee gebaat is. En, uh, maar ja, wij kunnen meening doen en dat is ons zo goed mogelijk voorbereiden. En, uh, en hopelijk door goede resultaten neer te zetten... dat de supporters daar ook uh, dadelijk weer vrede mee hebben. Heb jij vertrouwen in de ploeg zoals die nu is? Ja, absoluut. Ik, ik moet zeggen dat het uh, zeer getalenteerd is. Jongens die ook alweer een jaar rijper zijn. Sommigen alweer meerdere jaren eredivisie -ervaring. Alleen, ja, we moeten afwachten wat er nog gaat gebeuren. Uh, uh, Genie is nu weg. Uh, André Bahia is nu weg. Dat zijn toch wel twee jongens die uh, de nodige ervaring met zich meebrachten. We missen ook uh, Luc. Uh, als je Luc en Genie optelt, dat zijn toch 29 goals vorig jaar. Dat is veel. Castaños en Wijnaldum? Ja, bij elkaar. En uh, daar hebben we nu Guillaume Fernandes voor terug. Een jongen met enorm veel potentie. Alleen wat dat betreft is het uh, met name voorin nog heel smal. Dus, uh, ja, en we moeten afwachten wat er nog gaat gebeuren. Ja. Uh, Fer, hoe schat je dat in überhaupt? Want ja, 20 zou nog steeds geïnteresseerd zijn. Uh, kun je het een beetje inschatten? Nou, ik kan me in ieder geval voorstellen dat clubs geïnteresseerd zijn in de spelers Leroy Fair. Want in mijn optiek is hij in zijn leeftijdscategorie een van de betere in Nederland. Alleen, dat zou, zou voor ons een hele grote aderlating zijn. Maar nogmaals, als een speler andere ambities heeft en niet bij deze club, mooie club wil blijven... ja, wie ben ik om dat tegen te houden? Maar nogmaals, eh, iedereen weet ook dat daar natuurlijk wel een bepaald eh, bedrag tegenover staat. Buiten het feit dat ik het ten alle tijden heel jammer zou vinden. Het vind dus ook dat uh, ja, jij moet dan vervolgens werken met wat je overhoudt. Je zei al, een hele jonge groep. Spelers die van Excelsior komen. En dan denk ik meteen ook, ja, jouw status, jouw reputatie staat ook op het spel. Ja, maar ik heb al vaker gezegd dat ik mijn reputatie niet voor vind gaan bij deze mooie club. Iedereen weet hoe ik over deze club denk. En dan gaan we gewoon met deze jongens aan, aan de slag. En nogmaals, waar spelers weggaan, staan ook weer nieuwe spelers op. En uh, we weten de situatie van deze club. We staan natuurlijk uh, een heel groot bedrag in het rood. Dat is al een, een groot gedeelte gesaneerd. Nu door middel van verkoop van spelers hopen we dadelijk ook gezond te zijn. En daarbij moeten we met deze nieuwe richting gewoon weer gaan presteren. Maar nou, bijvoorbeeld een, een echte spits, een spits die al wat bewezen heeft... valt gewoon voor Feyenoord niet te halen. Nee, wij kunnen absoluut niks. Of wij moeten uit categorie 1 uh, mogen vertrekken van de KNVB... dan zouden we eventueel weer, uh, weer geld kunnen investeren. Maar op dit moment kunnen wij alleen maar iets doen met uh, transfervrije spelers. Hoe hoog leg jij dan voor jezelf nu de lat? Wat, wat zijn zeg maar de verwachtingen bij jou en wat voor signaal wil jij geven naar, naar, naar de achterbal? Nou, we, we zouden een, een, een echte doelstelling uitspreken als we ook weten hoe deze selectie eruit gaat zien. Maar ik vind een club als Het is verplicht aan zijn stand om in ieder geval de play-offs te halen. En dat moeten we ook durven uitspreken. En uh, nogmaals, uh, daar moet je ook voor gaan. En uh, ja, deze club is zo groot. Als je ook weer ziet, we zijn nu in Emmen. Ja, en daar staat ook het veld weer helemaal vol met rood-witte supporters. Dus wij moeten gewoon wel een bepaald doel blijven uitstralen. En nogmaals, dan zullen we daar ook wel zien of, uh, of de groep er, er klaar voor was. Voel je je onder druk gezet door de uitspraken van Gudde? Die zei, ja, die prestaties van vorig jaar, dat viel eigenlijk gewoon echt tegen. Uh, ik moet zeggen dat ik er niet blij mee was. Op basis van het feit dat ik zelf iemand ben die heel positief kijkt... altijd naar de toekomst en uh, zo gauw mogelijk het... Uh, het verleden wil vergeten, want daar hebben we niks meer aan. En aan de andere kant kan je ook zeggen... dat er toch een, uh, een x-aantal spelers uh, zich weer hebben bewezen... en dus ook weer uh, nu zijn verkocht. En Genie heeft natuurlijk toch 5 miljoen opgeleverd. Lucas Tanjos, aan het begin van het seizoen... was dat nog een jongen waar we van dachten van... die heeft nog een paar jaar nodig, speelt nu bij Inter. Dus, dus ook jouw verdiensten bedoel je? Nou, het is, uh, het is met name de verdienste van de speler... maar als je dan als coach daarbij bent, daar hoor jij bij bij dat team... Dus nou gaan we weer kijken of we dat met anderen kunnen doen. En het, het lijkt me verstandig, met name door directieleden... om dat te laten rusten en, uh, en niet de realiteit het oog te verliezen. Mario Been gaat ervoor met zijn clubje Feyenoord. Oud-hockeyster Minkesmeets Smabers is koninklijk onderscheiden. Ze is de internationaal van Oranje met maar liefst 312 in het land. En ze kreeg een dientje vanavond in het clubhuis van haar clubje Laren. Minkes hangt nu in de telefoon. Goedenavond. Hallo, goedenavond. En van harte gefeliciteerd...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 hebben ze een mooi geheim gehouden? Ja, en eh, nou begrijp ik dat je niet eh, iemand bent die heel graag in de schijnwerper staat. Is het dan een, een moeilijke avond? Nee, dit is natuurlijk hartstikke leuk. Dit, uh, dit zijn momenten waar ik zeker van geniet. En uh, uh, ja, dit was hartstikke bijzonder. En ik ben leuk toegesproken. Er zijn leuke dingen gezegd. En uh, dat doet me ontzettend veel. En uh, ik vind het hartstikke leuk dat dat op, uh, op mijn clubje gebeurt. En. Uh, Nee hoor, ik, uh, ik ben altijd bescheiden, maar dit, vond ik, dit was gewoon echt genieten. En uh, dit was zeker niet ongemakkelijk. Uh, uh, een ongemakkelijk gevoel. Uh, dat was ja, echt hartstikke leuk. Nou mooi. En, en tijdens de championship Trophy heb je hebt natuurlijk afscheid genomen van het Oranje publiek. Uh, hoe ja. was dat? Dat was ook hartstikke leuk. Ja. En ik uh, ben ook leuk toegesproken door Marleen Bolhuis van de Hockeybond. En daarna in het stadion um, uh, door Jan Albers nog toegesproken. En. Uh, ja, dat is allemaal uh, de, de, de boel afsluiten ja. en uh, ik moet zeggen, ik geniet er hartstikke van en uh, het is hartstikke leuk om op deze manier een zonnetje gezet te worden. Ja, je wordt terecht groots uitgeluid en dan zie je die meidenhokje en kriebelt het dan? Mis je het? Hoe zit dat? Nou, mijn leven is uh, op dit moment zo ontzettend veranderd. Er zijn op dit moment voor mij uh, andere dingen die heel belangrijk zijn.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 Zoontje Savi, ja. Dan ben, ja. Je de, dan ben je dus op het juiste moment gestopt. Dat is ook wel eens een keer lekker om te horen. Ja, He? absoluut. En uh, ja, ik, ik kan er gewoon uh, goed naar kijken. Ik heb niet zoiets... Uh, oh, ik wil er tussen lopen. Ik, uh, ik denk absoluut dat ik uh, voor mezelf een goed moment heb gekozen... om uh, te zeggen, het is goed zo. Hartstikke goed. Mink is Smeets Smabers, dank je wel. En geniet nog even van deze avond. Ja, zal wel lukken. Hartstikke Bedankt. Hartstikke goed, dank je wel. Oké, okay, hoi, hoi. Spot, kort. De Portugese verdediger Fabio Contrao vertrekt per direct naar Real Madrid. De koninklijke betaalt voor hem 30 miljoen euro aan Benfica. En uh, ACV FC Barcelona heeft het contract met aanvaller Pedro opengebroken en met een jaar verlengd. Hij staat nu nog vijf jaar onder contract bij Barça. De Spaanse club heeft een uh, gelimiteerde transfersom van slechts 150 miljoen euro opgenomen in het nieuwe contract van Pedro. Komend seizoen valt al in de tweede ronde van de KVB-beker het doek voor AZ of FC Groningen. Het lot heeft de twee subtoppers aan elkaar gekoppeld in het beker-toernooi. Wielrenner Jens Kukkeleer heeft de derde etappe in de ronde van Oostenrijk gewonnen. De Belg was de snelste van een kopgroep. En wielrenster Marianne Vos blijft klassemensleider in de Giro. In de vijfde etappe gunde Vos de zegen aan Nicole Koek. Ze heeft naast de roze leiderstrui ook de puntentrui en de bergtrui in haar bezit. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods slaat dit jaar ook de British Open over. Hij heeft te veel last van een blessure aan zijn linkerbeen. Woods kampt al enkele maanden met blessures. Sous le ciel de Paris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 I'm make the yeah. yeah. drie platen aan elkaar gemixt door uh, Pim van den Bos, onze eindredacteur. Drie platen uit de Radio Tour Top 100, nummer 87 tot 85. U hoorde eerst Ede Piaf, Soul le ciel de Paris. Anne-Marie, David, Tute, Reconnaught, en uh, Indochine. De nieuwe groep uit Frankrijk, J'ai demandé à la lune. Deze drie platen dus. Morgen gaat de Radio Tour Top 100 weer verder met drie nieuwe platen. Hij is terug in de Tour na een lange afwezigheid. Hilaire van der Schuren. De 63-jarige Vlaming is de eerste ploegleider bij Vakant Soleil. En Jeroen Wiedaert kwam van der Schuren vanmorgen tegen... in het gezelschap van een aantal oude bekenden. Ik heb alles onder controle. Ik moet regelen hoe dat allemaal gaat. ik zeg Het is dat is wat poppen, Nu ga ik kijken. Hij <lacht> nee, nee, nee. stuurt er zo'n 37 per dag, dus niet <lacht> die, niet Wat stuurt hij dan? Oh. Is een visjes? Oh, oké joh. Veggie Ontmoeting met oude bekenden in de hotellobby vanochtend. Gerrit Solleveld, Maarten Ducro. Allebei nog in de ploeg gehad. Nu in een totaal andere functie. En Hilaire van der Schuren. Nog steeds ploegleider. Maar hoe lang was het geleden in de Tour de France? 15. 15 jaar geleden. Uh, 1995 was het laatste jaar. En nu uh, 2011 is het eerste jaar terug. Toen was het altijd in de ploeg bij Jan Raas. Altijd bij Jan. Eerlijke tijd gehad. En uh, jammer dat hij een tijd op dat ogenblik geëindigd is. Maar goed, het zei zo. Je spreekt Jan nog steeds, hè? Ik spreek hem, ik sms hem. Hij sms mij, dus we hebben nog geregeld het contact. Hij is nog scherp. Hij is nog altijd scherp. Hij ziet nog alles goed. Hij volgt nog alles zeer goed op de voet. En uh, toch geeft hij me ook nog enkele opmerkingen en bemerkingen. En uh, ook bepaalde zaken die hij zegt, moet het zo en zo doen. Man op de achtergrond bij Vakant daar helemaal in Zeeland? Nee, dat mag niet zijn dat er bij Vakant op de achtergrond is. Maar uh, ik zou het echt, echt graag hebben dat ik in een dag met mij in de tour kom zitten. Ze zeggen... Hilaire, dat er zoveel veranderd is, kun jij misschien beoordelen na 15 jaar? Oortjes en zo, strengere controles, uh, meer regels? Ja, maar goed, voor de rest zijn toch nog altijd de betere renners die aan bod komen en die winnen. Het is gewoon de betere winnen en dat is niet alleen in de wielerweer, dat is in het bedrijfswezen. De mensen die er vol voor gaan en zich er vol een bak voor inzetten, die overleven en de rest heeft het moeilijk. Ken op première plaats, eerste plaats. Kadelevens is op tweede position. Alberto Contador, de derde meter, Kadelevens toujours altijd in de tête. Alberto Contador op de tweede plaats. Oulala. Het is dus toch niet de dag van Johnny Hokeland geworden. Maar uiteindelijk, nadat hij is teruggepakt in met die groep van vijf... Cadel Evans. Hilaire van der Schuren, was het wel uw strategie om Johnny de zeeuw mee te sturen? Ja, we hadden uh, deze morgen nog een gesprek gehad. En uh, het was echt uh, volledig volgens de planning. Uh, Johnny moest mee. Hij was ook mee. En uh, we hadden gehoopt dat ze natuurlijk een minuutje meer gingen hebben. Maar... Uh, ze zijn toch zeer raar beginnen rijden en ja, zoveel tekort kwamen ze niet. Uh, ik had van de morgen met Johnny gezegd, ik zeg Johnny kijk, uh, ik weet niet wie dat gaat, gaat dichtrijden. Maar de lotto's hebben zoveel werk al geleverd dat ze nu nog moeten dat gaan doen. Dan wordt het wel zwaar voor die ganse ronde. Omdat ze toch ook nog met uh, andere ideeën naar hier gekomen zijn. Dus... Uh, dat was wel lastig en dus blijkt is ook gebleken dat ze het niet hebben gedaan. een van de sprinters van peloton, train de sprint om op het laatst toch nog even problemen met VU. Heel populair bij de Fransen. Kijk maar hoe hij bij de bus wordt opgevangen. Maar die moet even fors achter de wagen. Ja, dat was natuurlijk jammer, hè? op het ogenblik dat. Uh in die eh, gracht of die beek eh, valt, ja, rijdt het peloton als 60 per uur. En dan is van weer komen. Je zit natuurlijk zeer ver met de auto, een nieuwe fiets. En op dat ogenblik was het... Uh, We hebben geprobeerd om hem weer in het peloton te kunnen brengen, maar dat was onbegonnen werk. Je moet dan uh, zien, de smalle wegen, het is toch gevaarlijk. Dat hij ook niet gaat vallen, want uh, ik heb hem dan zeer vlug gezegd... Kijk, het heeft geen zin. Laat u eh, lekker eh, meedrijven met die eh, groepje gelosten En voor morgen is het een nieuwe dag. Hoe beleef je het dan, eenmaal terug in de Tour, om dit allemaal zo weer mee te maken? De hectiek en alles, in die regen in Bretagne? Ja, het is natuurlijk groter dan in die andere wedstrijden. Alhoewel, het komt allemaal op hetzelfde neer. Maar hier, ja, hier is er, eh, ja, ik weet niet hoeveel maal meer pers. Alles dat je doet, wordt uitvergroot, eh, wordt bekeken... Uh, maar uh, voor de rest, uh, de tactiek en uh, de belevenis van de wedstrijden blijft hetzelfde. Doe je het nog steeds met uh, dezelfde vuur en plezier als in de beste dagen van en uh, met Jan Raars? Moest ik het niet meer doen met het beste vuur en plezier? Dat zou ik hier niet meer zijn. Dus uh, zolang ik het met plezier doe, ga ik het blijven doen. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. Met de opvallendste tweets uit de tourcaravaan... Fabian Cancellara van de Leopardploeg twittert... uitstekende teamprestatie vandaag. Ook erg onder de indruk van Thor Huershoft. Zelf niet 100% fit. Voorhoofdholte zit helemaal vol en moeite met ademen. Ben maar aan de antibiotica gegaan. Maar mag van de dopingdokters. David Miller, ploegenoot van gele truidragen Huershoff bij Garmin... heeft moeite met de heersende moraal in het peloton. De gele trui, zo het hij, zou gerespecteerd moeten worden in het peloton. Heb de hele dag samen met Huershoff moeten vechten voor een goede positie. Sommige renners zouden zich moeten schamen. Blijkbaar hoort dat dus anders. Volgens David Miller voor Mark Cavendish van HTC is het een trieste dag... ik kreeg net een telefoontje van mijn ex-vriendin... dat ze onze hond heeft moeten laten inslapen. Ja, Het leven gaat gewoon door natuurlijk thuis... En de vakantiepleinrenner Rob Ruig twittert... ligt nu in bed en de regen tikt tegen het raam, wat heerlijk. Een lekker aankomstje vandaag, daar was niet iedereen het mee eens. Goed voor de hardheid met het oog op de toekomst. Al dus Rob Ruig, die heeft er zin in. Goed, we zijn inmiddels vier dagen onderweg... en vooral vandaag hebben de favorieten voor de eindzegen... van zich laten horen en zich laten zien. Maar er is één man die door sommigen nodig wordt gemist.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 We kijken naar Lance Armstrong now. Can he Kan hij iets speciaals uit de bag... en de prologue victory en de eerste yellow jersey in de Tour de France? De vlees geworden American Dream. Wereldkampioen, kankerpatiënt... en daarna zeven keer winnaar van de Tour de France. Als so we het probleem telling vertellen waar de Tour de France was en what it was... dan kwam Lance Armstrong. En zijn verhaal was een fairy tale... die iedereen kon begrijpen. Seriously erg When he was the youngest world champion, then he becomes cancer bound. And then he wins the battle. And then he comes and wins the Tour de France. When pre-Cancer, he never looked like winning the Tour de France. Then he goes and wins it seven times. Maar wie moet, nu de bos afscheid heeft genomen, het stokje overnemen? Phil Liggett denkt het te weten. There's a young guy in the race this year, TJ Van Garden. He's got a name like a Dutchman, yeah. right? And he um he's very much an American. He comes from the West Coast, from the rocky side of Montana. En uh, TJ is een very very confident young boy. He's is only 22. This is his first Tour de France. Hij is not here to do anything other than help the team get a good result. Hij is on the American HTC squad. Uh, but in the longer term, I think this guy's got the ability to win the Tour de France. But it may be drie or vier years away. Met jonge talenten als TJ van Garderen en Taylor Finney lijkt het Amerikaanse wielrennen een gouden toekomst te hebben en niet alleen sportief.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 De volgende niet-al-te-lange etappe van 164,5 kilometer van Carré in het midden van Bretagne naar cap Verhel. En dat ligt aan de kust. De wind zal dus wel weer invloed gaan hebben op die etappe. Een niet-al-te-lange etappe, dus ook weer een kans voor de sprinters. Want het parcours is, nou ja, voor zover dat kan in Bretagne, zo plat als een dubbeltje. We hebben één coachje, de Côte de Gourne-Huel... En die ligt ergens in het midden van de koers daarna, die supersprint. Iedere etappe toch wel weer interessant... want daar zullen de sprinters zich weer van voren moeten zien... om punten te pakken voor de groene trui. En dan uiteindelijk de sprint in Cap Free Hell. En dan is het maar de vraag... kan Cavendish voor het eerst deze Tour de France toeslaan? Ik durf bijna niet te zeggen dat hij dat niet kan... want mensen die dat doen, vindt Cavendish die zijn niet goed bij hun hoofd. Je mag hem nooit afschrijven. Maar de manier waarop hij gisteren van Tyler Farrar sprintles kreeg en dat gebeurde vandaag in die supersprint opnieuw, geeft toch wel te denken. Het is dus maar de grote vraag wat er gebeurt. Of het de eerste wordt voor Cavendish, of misschien wel gewoon de tweede deze tour van Tyler Ferrer. Contact, contact, contact, contact met Hoi Michel. Michel, goedenavond met Jeroen van de Goedenavond. Ja, wat moet ik nou zeggen tegen je? Nou, dat hadden wel spannend dingen gedaan. <laughs> ja, het was zeker spannend. Maar je, en, en jullie houden ook zeker woord, want uh, Johnny H. die zat weer erbij. Ja, ik toch toch uh, stiekem mijn tactiek uh, dacht dag te vroeg verteld, of niet? Maar het ging, uh, ja, het ging, het ging eigenlijk heel mooi. Het was een mooie ontsnapping. Het was ook het ideale percour voor Johnny. Het was niet helemaal vlak. Dus uh, zodoende hadden we ook wel veel vertrouwen in... de. Ja, net wat ik gisteren al zei. Uh, ik ik rekende eigenlijk niet op dat er nog een andere ploeg zou meewerken met, BMC, uh, met Lotto. Mm -hmm, dat klopt. Maar ja, toen ging een ene BMC meerijden. Ja, toen werd het toch wel een moeilijke verhaal. Maar ik had het nog maar moeten zien als alleen Lotto uh, had gereden. Dan uh, had het heel moeilijk geworden, want Sony uh, had een paar goede metgezellen mee. En waaronder die Wah. Ja, dat is ook net precies een brommer. Dus uh, <laughs> ja, het zag er nog even lang uit. Maar ja, de laatste klim was toch wel heel erg lastig. Hoor, dus een minuutje hadden ze toch nog niet genoeg uit. Uh, ja, het was spannend. Het was spannend en morgen gaat hij weer natuurlijk, want dan gaat hij weer die puntjes pakken. Ja, hij, hij heeft het wel opgezet om uh, al eens maar één dag uh, die truit te dragen. En uh, ja, als Johnny's er ergens opzet, dan, uh, ja? Ja, dan gaat hij er wel voor. En uh, ja, vandaag hebben we hem natuurlijk ook heel veel goed gedaan, uh, ook voor zijn moraal. Dus, uh, nee, het was een leuke dag. Zeg, maar dan, alleen op het einde hadden we wel een beetje pech. Zeg, maar goed, uh, uh, Michel, uh, je had wel een pri prijsje verdiend en, en kunnen pakken vandaag. Ja absoluut, uh, zeg ik nog maar, als, uh, als het alleen van Lotte mag gaan het gang, ik het nog maar moeten zien. Ja maar ik duid toch even iets anders. De strijdlusterste renner. wij dachten dat gaat allemaal naar uh, Johnny toe, maar ja, Zelf zelfs dat niet. Ja ik ook. Uh, <laughs> nee, hij ja ik denk dat hij even Strijdlustigste was, ook de hardste werker in de kopgroep. En uh, ja, hij pakt, die bergprijs pakte hij geloof ik wel 200 meter, dus uh, hij ging voor de tussensprint. Dus uh, nee, het ging, uh, het ging allemaal goed. Maar dat ja, was een Ja, ik begrijp uh, van Raymond Kerkhoff, die dus uh, in die jury zit. Die heeft wel op Hoogland gestemd. Hij zegt: Fransen domineren de jury in Frankrijk. <laughs> dus dan weet ja, je ja, dat. Die die Ligoire uh, werd het, hè? Ja, misschien is het ook een beetje de compensatie dat de eerste dag ook mee was, natuurlijk. Met uh, lieve. Ja. En uh, ja, dat ze nu misschien gedacht hebben: ja, na twee keer mee, uh, we geven het hem. Ja. Maar ja, jammer vonden ze het wel, want ik denk dat ze het niet wel verdiend had. Um, ik begrijp uh, dat, dat, dat uh, Wester nog wel behaalt. Uh, hij heeft het over een deceptie in de laatste 15 kilometer. Kan je heel kort nog even uitleggen wat er aan de hand was? Ja, Romain VU uh, is gevallen 15 kilometer op het eind. Oh. En daar hebben uh, Liebe Westra en uh, Thomas de Gent op gewacht. Nou, oké. Okay. Maar ze waren, ze waren goed uit terugkomen. En uh, ja, toen was er over dit ook gelijk een groep afgereden. Dus ze kwamen eigenlijk in de geloste groep terecht. Oké, okay. hij is nog wel heel VU, dus hij, hij speelt morgen ja, gewoon hij, mee? Ja, hij is nog helemaal heel. Ja, hij gaat morgen gewoon weer meespritten. Dus geen tweede etappe zeggen voor Perrer. Wellicht is het gewoon uh, Romain <laughs> Feiju van de Vakantie Liveploeg. Ik dat help hoog, het je hopen, Michel. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Ik spreek je morgen als je in de champagne zit. Ik. Michel, ik was dat. Morgen spreek ik weer zo direct uh, het, het 11 uur journaal. En daarna Mieke van der Wij met het oog op morgen. Ik spreek weer morgen. Adama. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2...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 Ook live vanaf Noordzee Jazz. Ga naar ntr. Cultuur.nl. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Dit is Radio 1.